Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De man die vanochtend in alle vroegte in een café in Ede vier mensen gijzelde is een edenaar van 28, heeft de politie bekendgemaakt. Hij is in het verleden veroordeeld voor bedreiging, maar of dat verband houdt met de gijzeling is onduidelijk. In de loop van de ochtend liet de man drie gijzelaars gaan. Aan het begin van de middag werd ook de vierde vrijgelaten, waarna de politie de man aanhield. Vanwege de gijzeling werd een groot gebied afgezet en werden 150 huizen en appartementen ontruimd. De man had messen bij zich en er was ook sprake van explosieven, maar die zijn niet aangetroffen. De loodgieter uit Vlaardingen, die meer dan tien keer het doelwit was van aanslagen, heeft een gebiedsverbod gekregen. Hij mag niet meer in de wijk komen waar afgelopen nacht een aanslag was en ook niet meer in de buurt waar zijn woning staat. Verder wordt er mogelijk tipgeld uitgeloofd aan mensen die helpen om de opdrachtgever van de aanslagen te pakken, zei de burgemeester van Vlaardingen. De explosie was vannacht in een woning in Vlaardingen naast een garagebox van de loodgieter. Daarmee ontstond een grote brand. Drie bewoners raakten gewond. Schienboer Koog is even onbereikbaar voor auto's. Het komt door een storing bij de autobrug in Lauwersoog... waar de boot naar het eiland vertrekt. De brug wordt normaal gebruikt om met auto's en vrachtwagens... van en naar de veerpont te rijden. Maar hij vakt vanmiddag in het water, schrijft Omroep Friesland. De rederij blijft wel varen tussen Lauwersoog en Schienboer maar neemt alleen lopende en fietsende passagiers mee. In Oostende in België zijn bandopnames gevonden van de Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye... die nooit eerder zijn gepubliceerd. Dat heeft de BBC bekendgemaakt. Het zijn 30 tapes met demo's. Het is nog onduidelijk of het onbekende werk op korte termijn alsnog wordt uitgebracht. Het werk dat het werk is opgedoken in België is niet vreemd. Gaye verbleef vanaf begin 1981 een jaar in Oostende. Dan het weert het wordt er overal droog met een afwisseling van opklaringen en bewolkte periodes. Vannacht kan er mist of nevel ontstaan. Morgen, eerste paasdag, eerst buien. Daarna droog met wat zon. Later opnieuw regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.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 love of the dead. Ja. Nou, zo het ja, wel. Ja, ja, nou, en die glitterbol van jou maakt overuren hebben. Ja, ja de... ik, ik ben er niet aan toegekomen eigenlijk. Nee, nee, nee. Nou ja, uh, dan hou ik wat goed. We, we, we houden ja. hem nog goed uh, okay. inderdaad. Uh, nou de Tramps, hè, hey, wat een ja, geweldig. Ja, de Tramps, plaats. Love Epidemic, Heelig. ja, lekker. Uh, terug bij de jaren 70. Heelig, ja, ja. ja Het uh, laatste uur alweer van Sandvoort uh, ja. voor jou. Sandvoort voor jou. Maar wat voor uur woont? Ja. We gaan, ja, we gaan nog eventjes naar Dries natuurlijk om kwart over zes. En uh, daar gaat uh, uh, Rieswoud, die gaat hem uh, zo eventjes lastig vallen, als het goed is. Ja, <laughs> uh, Verwacht niet te oh, veel ja, ja. openzetten. Ik hoor trouwens van Pierre hele leuke details. Ja. Over drijs, we moeten maar even kijken of we dat gaan gebruiken. Oké, okay. oké, okay, okay. ja. Nou, laten we Nou, Dus jij doet het woord zo meteen. Uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, <laughs> ik kom <op>, het <laughs> hier met jullie, want ik ken de. Hij wordt een leuk interview. het gaat over over single? Uh, Gewoon een glimlach. Gewoon uh, een glimlach. Ja, dat, uh, eigenlijk. Uh, ja, zit er wel een, een verhaal in. Uh. Zeker. Uh, het is een. Uh, nou ja, iets dat hoor je dadelijk. Ja, iets met een ander land heeft het te maken. Ja, als we noemen Udo Jurgens, ja, dan. Nou ja, daar gaan we dadelijk over hebben. Uh, zijn er nog wat, uh, wat nieuwtjes uh, hier vanuit uh, Zandvoort? Uh, eventueel uh, die we nog uh, nou, moeten... Nou, uh, zal ik nog even uh, een van de evenementen doen? Ja, ja de, de evenementen had je, had je er nog eentje. Maar eigenlijk ja. moet ik Dries ook zo uh, appen. Om tien over. Misschien wil jij hem even... Uh, appen, appen of uh, bellen? Nee, ik moet hem oh, eerst appen. Oh, okay. Dan gaat, komt hij uit de studio. Ja, oh dan ja, want, dan gaan we hem bellen. Ja, we okay. hebben America Sunday op het uh, dus, circuit. Dus, Okay. 7 april is dat. Uh, een geweldig spektakel is dat altijd. En de duizenden Amerikaanse riders uh, komen dan uh, langs. En er zullen die dag uh, allerlei auto's te zien zijn. De Hot Rods en de Cadillacs en de Mustangs ze komen allemaal langs. Naast de duizenden American Rides op het uh, paddock... is er ook een volprogramma op de baan. Van vrijrijden tot paraderijden. En niet te vergeten de Drag Race. Ook dat is een uh, geweldig uh, spektakel. Nou, ik weet het, hè? ik woon vlakbij het circuit. Er ja. komen altijd heel veel mensen op af. Uh, en het is ook een heel mooi evenement. Schrijf hem in je agenda en ga naar het circuit toe voor de uh, American Sunday op uh, zondag 7 april. Oké, okay. dus jij hebt uh, drie dubbele beglazingen, uh, Rob. Ja, die heb, <laughs> die heb ik niet nodig, want ik geniet van het geluid. Ja, nou, ja, inderdaad. Vorig jaar hebben we natuurlijk ook uh, verslag gegaan, uh, gedaan vanaf uh, het circuit... En uh, ja, dit, uh, dit jaar gaan we dat uh, ook weer doen als het goed is. Ja, met uh, de historische Grand Prix zijn we erbij. Ja. Hé, hey, um, nou ja, uh, terwijl Richard bezig is... gaan wij nog eventjes uh, naar de Drifters en Kissing in the back row. Weer de Drifters. Uh, kom, ja. kom eens aan. Ja. Opgepast. Opgepast. Opgepast. Blijven zitten, we we zitten we we alstublieft. We ja, maar dat bedoel. Ja. ja! Your mama says that through the week... You can't go out with me But when the weekend comes around She knows where we will be Kissing in the back row Of the movies on a Saturday night With you Holding hands together from Ouwe, de X. Ja, heerlijk. Zeker. Ja. Oh, ben ik er nog? Ja, ja, ben, ja. ja, ben ik er. Ja. Ja, ja, ja, radio ja, radio not was, yeah, not. Ja, was dat. radio uh. not. Ja, je moet alleen even de linker... linker uh, uh, ...telefoon voor ik hebben. oké. Okay. <laughs> even naar de andere telefoon Nou, gaan we naar de andere telefoon. Nee, niet de goede hoor. Nee, maar die rechter doet het niet. Je kan het proberen, misschien wel. Ben het dries Oh, nee, Dries nee, is nee, niet. Nee, nee die werkt niet. niet. Dus dan nee. gaan we... Oh, hij belt. Ja. Hem. Ja, en dan moet je hem op de linker moet je hem nee, zetten. Ja, maar Dit die... is even technisch iets. Nee, ik moet gewoon die hebben. Heb je hem op? Je uh, Dries. Moet de linker moet je hebben. Hallo, Dries. Nee, je moet de linker hebben, die andere. Ja, maar die heb ik eigenlijk een uh, toon. Oké, okay, nou... Uh, uh, als ik als, als, als die uithef. Zo. Ja, er <laughs> gaat eventjes technisch, uh, gaat al wat mis hier al. Ik verkeerd hier met de techniek, sorry Dries. Er is één kanaal uh, kapot, maar dat was niet helemaal duidelijk welke dat was. <laughs> Ik ga je nog een keer doorverbinden <laughs> en fijn dat je even terugbellen. Komt hij op? Nee, dat komt niet. Nee, komt niet. Ja, ja. nee. Nou, heb je hem. Uh, even kijken. Zijn we de Dries? Ja, wij zijn er. Eh, gelukkig ja. Soms laat de techniek ons in de, een klein beetje in de steek. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, nee, ik ben er helemaal. Hey, gelukkig. Hey Dries, hoe is het? Ja, een drukke, een drukke maand weer. Lekker veel optreden. We zijn ook een uh, reality-show aan het opnemen. Dus er gebeurt elke dag wel We uh, ja. weinig vrije dagen. Ja, dus de rolvinkjes, dat, uh, dat draait lekker. Ja, dat draait allemaal goed. We zijn nu aan het opnemen en... Uh, voor Videoland, de komende acht weken gaat dat nog wel door, bijna dagelijks uh, okay. draaien we, en dan er uh, wordt denk ik, uh, ja, het is een beetje vanaf augustus uh, op Videoland uitgezonden, acht afleveringen ah, oké, okay. dus uh, zeg maar dat begint, uh, dat begint in de zomer dus ja, Aha. ja. Hey, Dries, uh, even met erop uh, hoe vind jij dat, uh, zeg maar, uh, dat ze uh, eigenlijk uh, continu aan het uh, volgen zijn uh, hartstikke leuk ja, ja? ja, ik vind dat geweldig. Het is nou al het achtste jaar dat we dat doen. We hebben natuurlijk ook wel een paar series gehad met, uh, met een thema. Even geen centen maken of uh, passen op de winkel. daarna weer een bedrijf over. Maar het leukste vind ik toch eigenlijk gewoon... Uh, ja, de roefing is dat je een beetje ons dagelijks leventje volgt. En uh, hoe ziet uh, jouw dagelijkse leven eruit? Even, uh, even één dag gewoon in het, uh, in in het kort. kort. ja. Ja, nou ja, als je de dag van vandaag neemt, ben ik vanmorgen even in het sportcentrum geweest. Toen ben ik even een stukje gaan hardlopen in het Vondelpark. Toen ben ik vanmiddag in een studio geweest met uh, Billy Dans die een idee had voor een liedje. Nu zit ik even naar PSV te kijken. Vanavond ga ik naar Markelo en daarna ga ik naar Bat Batum. Batum Dat ligt allemaal uh, dicht bij elkaar, dus ik doe vandaag twee optredens. En morgen treed ik op in Amsterdam tijdens een paasbrunch. Ah, lekker. Oké, okay. en het optreden van vanavond, als dat heel laat is, uh, dan uh, duurt het een uurtje korter hè voor je. Dat weet je, hè? Ja, we hebben weer de, de, de zomertijd. Ja. Erin, hè? ja, ja, ja. Zometeen om uh, twee uur, dan is het uh, ineens drie uur. Maar dan ben je al klaar, toch? Of niet? Ja, nou, mijn eerste optreden is om kwart voor tien. En mijn tweede optreden is om kwart voor twaalf. Nou, dus dan rijden wij uh, uit Batum weg om half één. Ja, en dan, uh, dan is het opeens half twee. Ja. En ik ik ben half drie thuis. Ja. Nou ja, dat, uh, hè? dat is, dat is ja, ja. de overleven, toch? Ja, half drie ja. thuis uh, lukt niet, uh, Roel. Of, uh, is, <laughs> want uh, ja, niet. het is van twee gelijk naar drie. Maar dat is de taal. Ja, ja, dat is een klein <laughs> ja, ja, Oké, okay, uh, nee, <laughs> nou ja. Als wij om half één wegrijden uit Baden... Nou, zeg jij, dan is hoe laat ik in Amsterdam ben. Je had geen idee hoe lang het rij is? Vijf kwartier. Uh, kwart voor twee. Kwart voor twee. En heb je de zomertijd al meegerekend, of nog niet? Nee, dan nog niet. En dan om oh, twee dus. uur is het ineens kwart voor drie. Nou ja, drie oh, uur dus. Okay. dus dan ben ik zo'n beetje kwart voor drie weer hier in de PC. Ja, ja. ja, ja. precies. Nou, prima ja. toch? <laughs> ja, het wordt uh, heel kort uh, optreden dan, uh, zeg maar daar. Uh. Nou ja, gewoon een glimlach. Uh, daar gaan we het over hebben. Want uh, Janine is hier al 20 maart uh, uitgekomen, Dries. En daar zit wel een verhaal achter, achter die single. Want het heeft iets met Udo Jurgens te maken. tv-show, ja. Uh, ja, inderdaad. Ik zat uh, eigenlijk kort na de kerst al uh, zo een beetje zo te seppen. En toen kwam ik op TikTok tegen een tv-show van Udo Jurgens. Nou, die vond ik altijd al prachtige muziek uh, van hem. Als je ook kijkt wat voor liedjes die man uh, heeft achtergelaten. Neem bijvoorbeeld uh, Geef me je angst hè, van André Hazes En later van, uh, van Guus Meeuwers. Maar ook bijvoorbeeld foto van vroeger van Rob de Nijs. Het zijn allemaal melodieën van Udo Jeukens. Daar sta je soms niet bij stil. Nou, en ik zag dus hoe hij die, die tv-show afsloot met een liedje. En toen dacht ik: wow, wat een prachtige melodie is dat. En toen ben ik naar mijn, uh, ja, zeg maar mijn mentor, mijn grote voorbeeld, de man door wie ik ben gaan zingen. Ben Kramer gereden. En ik weet dat hij uh, mooie teksten kan maken. We hebben we met z'n tweeën zitten kijken naar die show. En Ben zegt, nou, ik, uh, ik ga het proberen voor je. Oké. Okay. En, en, en uh, ja, nou ja, de, de tekst, hè, de, die heeft uh, Ben dus uh, eigenlijk omgezet naar het Nederlands? Ja, hij heeft het zoveel mogelijk vertaald. Het ja. niet helemaal. Hij heeft er ook een beetje zijn eigen verhaal aan gegeven. Ja, eigenlijk zegt hij in dit lied... Kijk, met een glimlach kan je best wel veel bereiken. En dat, dat is natuurlijk zo, als je chagrijnig bij kijken, dan uh, gebeurt er niks. Ja, want ik heb, ik heb het, het nummer echt uh, een paar keer uh, ja, toch wel uh, goed zitten beluisteren. En, en, en ja, eigenlijk is het een, een prachtig verhaal. He? Ja, ik heb, uh, heb het goed neergezet. heb wel meer mooie teksten gemaakt, maar deze vond ik wel erg goed gelukt. Ja. Ja, door een glimlach, dat weet iedereen. Ook in deze tijd van... Uh, we leven in een rare tijd met oorlog en spanningen en met dit. Maar ja, ja als je nou eens met een glimlach zou beginnen... En dat heeft hij heel mooi omschreven. Een glimlach voor een oude man in het park. Een glimlach als iemand je geen voorrang geeft. Dan kan je wel meteen gaan schelden. Maar ja, je kan ook denken, ik, ik glimlach en ja, rij maar door joh. Ja, ja. ja. Nee, dat moet jij eigenlijk zeggen in uh, jouw familie en ja. je zoons uh, tegen de media. Uh, zeg maar... Want uh, ja, die, die zijn toch uh, flink, uh, flink bezig, hè, met jullie? Ja, gelukkig nog steeds wel. Dus dat, dat, dat, uh... Aan de ene kant uh, vind je dat wel fijn als je zo'n, uh, hoe heet ze, Koldermeijer Weijer, hoe heet de vrouw? <lacht> ja. Ja, ja, ja, ja, aan de ene kant wel. Ja, het moet niet te gek worden. Nou werd het een beetje te gek dat ze dus vier dingen beweerden die niet, uh, die niet waar zijn... Nou, dat heeft Dave wel goed kunnen weerleggen, denk ik. Het ging om over, over een huis, maar er was geen huis. Dat was een huurhuis. Het ging over een showroom, maar die bestond ook niet. En het ging over dat hij nog steeds uh, verslaafd is aan uh, drank en drugs. Maar ja, ik weet als geen ander dat hij nou al zwart acht maanden helemaal clean is. Geen druppel drinkt en uh, echt goed bezig is. Ja. Dus ja, dat kon Dave het wel even goed uh, weerleggen. En ja, dat kunnen dan jullie dan... ook in de Real Life-soap uh, goed laten zien natuurlijk, hè, nu? Ja, dan zie je hem dus ook uh, zijn leventje leiden. Uh, als vrijgezelle papi hij woont inmiddels naast me. Twee panden hiernaast uh, is hij gaan wonen, dus dat is ook wel gezellig. Zeker, ja. nou, naast opa. Ja. Naast, naast opa Dries. Ja, ja, ja opa, opa Dries. Dries. Ja. Nou, je nieuwe single, hè, gewoon een glimlach, dus uh, die moet je gewoon opzetten. Dries, als ze weer even uh, lastig uh, doen... Ook mogelijk gemaakt, en er komen er heel veel namen. wat we van je platenmaatschappij hebben gekregen. of van je plugger. Vanaf Jan Veen tot André Vrolijk. Uh, Als Rusje. Als ja, Rusje. Hele grote namen die uh, meegedaan hebben aan jouw uh, plaat. Ja. Ja, ja, ik had een paar keer met uh, Jan Veen gewerkt. Een soort uh, dinnershow. Dat, uh, dat hij mij. Uh, Begeleide eigenlijk alleen met piano. Dus bij dit nummer dacht ik ook: ik zag die Udo Jeukans zo prachtig piano spelen. Ik zei: Jan, zou jij dat voor ons willen doen? Dus toen hebben we ook een filmpje opgenomen. Dat heb je misschien uh, gezien. Ja, heel mooi. Uh, dus dat, ja, al met al zit het goed in elkaar. Het is alleen geen nummer. Want als ik nou vanavond uh, op zo'n feest optreed, of eigenlijk op twee feesten dan doe ik hem waarschijnlijk niet... want uh, daar is het een te mooi en te rustig liedje voor. Mm -hmm. nou, nou. Er wordt ook gezegd van uh, een prachtige bellet... waar we Dries van een hele andere kant horen. Want uh, we hebben al eerder in dit programma vandaag... dat weet je helemaal niet, uh, Dries... maar uh, jouw uh, grote debuut Maria Magdalena gedraaid. Oh ja. En uh, ja, dat is natuurlijk iets heel anders. Hè? Dat is niet te vergelijken. Ah, nee, kijk, het is best wel zo... dat uh, al die boekingen doe, die ik in het land doe... dan verwacht men... Ja, toch wel een stuk feest. Ja, die verwachten dat ik de hele boel op zijn kop zet. En als je dan met zo'n glimlachliedje komt... Nou, dat ga ik vanavond niet doen. Maar morgen, tijdens die paasbrunch... Dat hmm. mensen zitten daar lekker ja. te eten te brunchen... Ja, dan, gaat die, dan doe ik hem wel. Ja. En, en hoe, hoe, hoe zit het eigenlijk met... de, want We hebben het over de paasbrunch... Maar dan denk je gelijk... Uh, jij was toen destijds bezig met wijnen. Ja. Ja, ja dat is nog steeds? Ik drink nog steeds veel wijn. <laughs> en die filmpjes, die, uh, nou, die zijn helemaal uh, firewall gegaan. Sommige filmpjes van mij met dat wijnproeven, die zijn, uh, nou, ik zal niet overdrijven, 80 miljoen keer bekeken over de hele wereld. Wat? Al Jeetje. Al ja. Allerlei wijnmerken willen zich uh, aan mij binden. En we zijn wel weer met twee uh, in gesprek. Ja, en daarnaast liggen mijn ballen gehakt bij de supermarkt. Dus ik bezoek elke week ook twee Jumbo's, want daar liggen mijn ballen gehakt. Oké. En er zijn nu ongeveer 2 miljoen verkocht, dus dat is helemaal gigantisch verlopen. Ja, dan brengt het toch iets teweeg, zeg maar. Ja, daar kan je niet tegen zingen. Ja, je kan er wel tegen zingen, maar daar ben je lang bezig. Dat gaat inderdaad niet lukken. Ja, ik zit nog aan die wijn te denken. Kan je misschien met uh, Martien uh, Wijland uh, uh, wat, uh, wat mee doen, hè? Ja, dat is je... weer met zijn wijntjes en wijn... Uh, dat wijn, jullie wijn, samen, nee, samen gaan wijnen, ja, zeg maar. Ja, nou, nou. Geweldig, ja. ja. Ja. Nee, leuk, jongens. Maar goed, uh, ik heb de wijn, ik heb de ballen gehakt. Ik heb een nieuwe single, ik heb een soap. Ja. Dus, uh, en ik treed veel op. Het gaat hey. lekker. Ja, heb jij ook een eigen wijn, uh, Dries? Nee. Nee, ik... Nee. De drie van Dries, die, uh, ja, die, is, die is op de markt gekomen, mijn drie uh, favoriete wijnen. Ja. ja, en nu praten we weer met een andere wijnfirma die ook weer uh, die Fantastico wijn wil gaan doen, weet je wel. Ja. Daar heb ik ook een liedje bij gemaakt toen door uh, To Billy Dance. Okay. Fantastico. Fantastico. Aha, die, die, die gaan we opsporen. <laughs> Hey, maar, uh, gaat er nog wel uh, een wijn komen? Uh, of, of, of zeg je van, nee, ik, ik vind het goed zo, uh, de drie van drie is... Uh, ja, die gaat er wel komen. Ja, Die gaat er wel komen, ja. komen. oké. Okay. Dan gaan we daar in ieder geval op wachten. Ja, en proeven. En proeven natuurlijk. Ja, ja. Is het een rode of is het een witte? Uh, beide. Ik denk roze, rood en wit. Oké. Okay. Drie soorten. Dus uh, we, zijn, we zijn in ontwikkeling om te kijken van uh, hoe moeten die nou precies uh, smaken. En uh, ik ben een enorme fan van uh, de wijn Bernardus. Dat wordt door Nederlanders gemaakt. Ja. In Californië. Uh, door de gebroeders van de Wallen. En uh, die maken een wijn in Californië. En ik ga binnenkort daar eens een keer kijken hoe dat nou allemaal uh, te werk gaat. Dus dan ga ik een weekje naar Californië. Oké. Okay, en uh, komt dat ook terug in je soap of niet? Als zie je veel wijn in de show. Okay. Veel wijn, dagelijks. Okay. Hey Dries, gaan we jou nog terugzien in uh, het Koninklijk Theater Carré? Of uh, andere grote plekken? Ik heb nu het laatste gedaan, het uh, Concertgebouw, hier in Amsterdam. En uh, wij zijn eigenlijk nu aan het kijken om toch een stapje... Uh, ja, Ik zal niet zeggen dat het, dat het mooier is, maar een stapje groter te gaan. En uh, dan kom je al snel bij de AVAS uh, terecht hier. ...in uh, het concertgebouw gaan 2000 mensen... ...en in die AFAS... Daar gaan 5000 mensen, dus... Ja. ...daar zit ik nou wel uh, naar te kijken, ja. Oké, okay, maar wat is, uh, wat is mooier... ...om uh, in uh, te spelen? Concertgebouw. Ja, dat ja. denk ik ook, namelijk. Ja, dat is zo'n prachtig gebouw. Ik heb dat 6 november gedaan. Nou ja, dat is voor mij een onvergetelijke avond. Ik had het 30 jaar geleden al een keer gedaan... ...maar dit was dan de tweede keer. Ja, een mooie avond en ik kom binnenkort een live... Hoe zeggen we dat? Een live album op uh, Spotify. En die noemen we dan Highlights vanuit het Concertgebouw. Dus dan, uh, ja, dan moeten jullie maar eens luisteren. Die komt over een week of drie uh, online. Okay. Een live album uit het Concertgebouw. gaan we zeker doen, Dries. Dank je wel even voor je tijd. Gewoon een glimlach op uh, Spotify en andere platforms uh, gewoon uh, te beluisteren. Ja. En heel veel succes met alles wat je gaat doen. En uiteraard je eigen reality ja Nou jongens, blijven lachen. Gewoon een glimlach. Gewoon een glimlach. Nou, we gaan hem draaien voor je. Dankjewel. Hey Tris. Ja, dankjewel. En graag tot de volgende. Tot ziens jongens. Hey, doei doei. Gewoon een glimlaag En een vreemdeling wordt je vriend En je dag verandert door een lief gezicht Gewoon een glimlaag Zo'n simpel klein gebaar En ontwapenend toch op elkaar gereed Even een glimlach naar een oude man in het park. Daar op die bank zo'n moeder zien. alleen. Gewoon een glimlach en een vriendelijke blik. Is het juiste medicijn voor iedereen. Gewoon een glimlach. Als je verdwaald bent onderweg en het even niet meer weet en bent vervreemd. Gewoon een glimlach. Als sta je bovenop je reed, omdat die ander jou geen voorrang heeft verleend. Gewoon een glimlach. Een ander iets verkeerd Ook al ben jij overtuigd Van jouw gelijk Voor een glimlach Is het nooit een dag te laat En als jij dan voor me staat Zeg dan ja Want die glimlach Brengt ons ja, een glimlach. Ja, een glimbaan. Een glimlach is toch nergens te komen, het ontstaat bij de reen van binnenuit. Ja, een glimlach geeft ons allemaal weer hoop en je kunt er heel wat jaren Ging niet verzwaar, maar breng toch een beetje vrede hierop aan. Gewoon een glimlach, daarmee moeten we doen, want het is zo ongelooflijk veel waard. Ja, een glimlach de zon op je gezicht maakt de weg weer vrij voor liefde en gevoel voor een glimlach is het nooit een dag te laat en als jij dan voor me staat zegt dan ja want die glimlach brengt ons vier bij elkaar Wake me up before you go-go. Hey, ja, dat was op verzoek van Rob. Ja, dan, ja die, een die hebben we wel even nodig. Kijk, een klein inkakketje. Ja, nee, ja. we <laughs> hebben Dries gehad en dan, uh, ja, dan stokken ja, ja. we even in natuurlijk. Ja, hè? ja eigenlijk uh, ja, zaten we te wachten. hopelijk. Uh, op de, dat, de fles dat nog, wijn uh, <laughs> van Dries uh, daar. Nou, maar goed, dat, uh, dat komt wel goed. Dus, uh. Zeker, nou, een lekker plaat van Wem. Ja, uh, ja, dat... Uh. Jij hebt nog een top 5, hè, trouwens. Die, ja, we hebben uh, een top 5 en, en, en we hebben nog een drie op een rij. Dus uh, wat gaan we doen? Wil je ze allebei doen? Dan, uh, dan moet je wel heel erg opschieten. Even kijken, hoor. Uh, dat gaat niet lukken. Drie, lekker. zes, negen, twaalf... Uh, nee. Nou, nee, dat gaan nee, we niet Nee, redden. nee, nee, nee. Nee, dat gaat niet lukken. Uh, drie op een rij dan? Doen we drie op een rij. Lekker. Hey, hallo, en fijn dat je luistert naar het leukste programma op je radio. Zandvoort voor jou. De drie op een rij van Fred Heij. Hey, honey. You know you're too young to break your heart over one guy. You got your whole life ahead of you. So why not forget it? And say so you meet me down on the beach tonight. Where you and I can dance to break a day. Underneath the stars to soft guitars, there's gonna be an all night party. babe say you'll be there down on the beach tonight, but you and I can dance your tears away. They're putting the sand hand in hand. We're gonna have an all night party, little girl. You know he's. with your best friend Say you'll be there down on the beach tonight For you and I could dash your tears away They're in the sand, hand in hand We're gonna have an all-night party Little girl, you'll always step out of line so don't crawl right on your pillow cause it ain't worth it De Drie op van Fred Heij. You'll never find as long as you live Someone who loves you, tender like I do, you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. Take the end of all time Someone to understand you Like I do You'll never find The rhythm, the rhyme All the magic we share Just us two of love like mine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 the boat, baby, rock the boat, don't tip the boat over, rock the boat, don't rock the boat, baby, rock the boat, but you now we sailed through every storm, and I've always had your tender lips to keep me warm, oh I need to have the strip that flows from you. Don't let me drift away, my dear When love can see me through Our love is like a ship on the ocean We been sailing with a cargo full of love and devotion So I'd like to know where you got the notion Rock the bus, rock rock the boat, baby, rock the bus, don't tip the boat over, rock the bus, rock the bus, rock rock the rock the bus, rock the rock rock the rock rock on the the de drie op rij van Fred Heij. dat houden we hier bij Zandvoort Op zaterdag, de 30e maart. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, wat gaan we nog doen? Uh, weet je wat? Ja, we gaan nog uh, de Entertainment for You Dutch top 5 inzetten. The entertainment for You Dutch top 5. Ja, en dan uh, nummer 1. Brian Foet, daar beginnen we mee. En wij hebben het over alles. Ik wil jou vertellen wat ik voel. Liefde lachten me verloren. Door jouw ogen en je lach niet te beschrijven wat ik zag. Zoiets van dat kan mij nooit overkomen. Je lacht, je leeft, je danst en voelt je fijn. Ik zag je staan en je liep ineens naar mij. Zo plots en onverwacht. Greep jij mijn handen vast en kwam je bij me binnen als geen ander. Jij bent mijn alles, ik geef je de rest van heel mijn leven. Alle dagen, weken, maanden, ik wil nog meer met jou beleven. Nee, ik kan niet zonder jou. Jij bent mijn alles, alles, alles. Oh, jij bent mijn alles. De koning te rijk Geen twijfel in mijn hart Alleen maar jij Dit pad wat ik verken Waarin ik jou verwen Ik wil alleen met jou Dit leven Is er voor mij leven niet Maar ik moet niet langer dwalen Door de stilte van de nacht Want misschien vind ik al morgen Weer gewoon mijn eigen laag Dan kan ik verder met mijn leven Dat heb ik lang niet meer gedaan zijn al mijn tralen weer verdwenen. Stil Maar mijn geluk, die vind ik wel weer terug Maar het vraagt alleen nog om een beetje tijd Maar ik moet niet langer dwalen Door de stilte van de nacht Want misschien vind ik al morgen Bind gewoon mijn eigen lach Dan ga ik verder met mijn leven heb ik lang niet meer gedaan Zijn al mijn tranen weer verdwenen? brengen En zal een droom ook weer bestaan Ik zal de dag weer gaan omarmen En zie ik in één keer weer de zon En and zou ik niet gaan krijgen, dat blijft voor mij de stil waarop. Ja, hé. Hey, hey. Ja, we ja. zitten er zitten al met aan het eind, hè. Gaat het vet? Ja, lekker hé. <laughs> <laughs> Op naar de barbecue. <laughs> Op naar de barbecue, ja, ja we gaan wel even een nachtje door. Ja, ik hoor je wel ja. hoor. Okay. Ja, je moet gewoon wat harder schreeuwen. Oh nee! <laughs> nou, hey, maar, uh, jaar. bij mij valt hij ook weg. Uh. Maar dat is heel raar. ja, ja ik, ik, ik hoor jullie wel in ieder okay, geval. Gelukkig, ja, dat ja. gaat goed. Hey, ik vond het leuk jongens. Ja. Uh, voor, voor mij dus, de eerste keer. Uh, uh, vijf ja. uur. Ik noem dat uh, bij mijn vrienden in de marathon-uitzending. Uh, ja, nee, <laughs> ja, ja, ja dat dus is, is het ook wel een beetje. Sop ja. ja. ja. ja, uh. voor voor jou, we hebben het weer uh, met uh, veel plezier gedaan. Ja. Nog even de namen noemen die uh, daaraan meegedaan hebben: Dries Roerwink, Emil Baars. Wie hoor ik nou weer? Vriendin? Nee, dat is de, de Dutch of 5 hè? Oh, de Dutch 5 Ik denk, denk voor? we sluiten gewoon af met de Dutch of 5 <laughs> Ja, toch? Uh, Oké, okay, ja, nou, okay. nou, iedereen bedankt, Ja, Van Ja. Pierre Van Dam, inderdaad. Uh, nou ja, dat, dat was zo'n een beetje ik. Ja, uh, nee, dus we hebben natuurlijk... Uh, Heliant... Heliant uh, Riddan. Daar begonnen we inderdaad bij. Ja, in ieder geval, al die mensen bedankt... in ieder geval dat ze hier mochten zijn... Konden komen. en uh, nou ja, Dries, veel succes met de wijn natuurlijk. We de, kijken ernaar. Ja, wijnen, wijnen, wijnen. Met, met de wijnen. <laughs> ja, ja, ja. ja. Martiek Meiland. <laughs> Oké, okay, nou, uh, fijne avond. Ja, fijne avond. En uh, over weekend. een paar maanden zijn we weer met zo'n voor jou. Ja, weer. En dan zijn we er weer. weer. En dan gaan we weer eventjes kijken. Ja, natuurlijk gaan wij gewoon de normale uitzending ook weer doen, natuurlijk, iedere week. Zeker. En uh, tot, die dan, uh, tot die tijd uh, ja, wachten we weer op een uh, nieuwe zandvoort voor jou. Oké, okay, doen we. Luister, dankjewel. Ga gedaan. Tot de stopgord op zaterdag. En hoop dat je de volgende keer ook bij bent. Ja, lijkt mij leuk. Ja, toch. Hé, hey, goed weekend. Oké, okay, fijn weekend. Hoi, hoi. Ja, als ik 20 was. En ik zou zeggen, iedereen bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren natuurlijk. En uh, volgende week zijn we weer met de normale uitzending. Natuurlijk de Zandvoort op zaterdag. En natuurlijk daarna de Entertainment for You. En dan gaan we natuurlijk weer, weer uh, ja, een leuk feestje van maken. Ik zou zeggen, tot dan. Geniet van het weer morgen. En veel uh, plezier. Bye.